7 uur. Dit is Radio 1. Het Marcel Oosten. Goedemorgen. In het Radio 1-journaal hoort u zo meer over het wetsvoorstel van minister Opstelte van Justitie... om computer-cybercriminelen te kunnen terughacken. En economen kijken rijkhalsend uit naar wat de Europese Centrale Bank vandaag zal besluiten over de rente. Eerst nu het NOS-journaal. Hier is Mark Visser. Minister opstelte wil het zogenoemde terughekken van computers dus mogelijk maken. Daarmee kunnen gegevens ontoegankelijk worden gemaakt, ook als die op een server in het buitenland staan. Ook wil opstelte het mogelijk maken om gegevens op afstand over te nemen en communicatie af te tappen. De minister heeft een wet opgesteld om computercriminaliteit harder aan te pakken. Hij wil beter kunnen optreden als criminelen met een netwerk van pc's bijvoorbeeld belangrijke systemen platleggen, zoals onlangs gebeurde bij banken. Het economisch bureau van ABN Amro verwacht dat de werkloosheid voorlopig blijft stijgen. De piek wordt volgend jaar bereikt als ruim 700.000 Nederlanders werkloos zijn, ofwel 9% van de beroepsbevolking. ABN Amro denkt dat de Nederlandse economie niet snel herstelt. ABN Amro is met zijn voorspelling somberder dan het Centraal Planbureau. Het CPB verwacht dat de werkloosheid in 2014 niet verder toeneemt. De PvdA gaat toch tegen proefboringen naar schaliegas stemmen. Dat heeft PvdA-leider Samsom gezegd. De fractie besloot vorige week nog om onder strenge voorwaarden akkoord te gaan met proefboringen. Maar daar kwam veel verzet tegen. Er komt nu een onderzoek. Ik vermoed eerlijk gezegd dat daar nog uitkomt dat er nog wel een aantal technische verbeteringen nodig zijn. Ja, die zullen dan toch echt eerst moeten voordat we überhaupt akkoord kunnen gaan met het boren naar schaliegas. Als de techniek zo is ontwikkeld dat verantwoordelijk boren mogelijk is... dan wil Samsom dat de PvdA-leden zich er opnieuw over uitspreken. Coalitiepartner VVD is wel voor boringen naar schaliegas.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 He was charged with attempting to topple the North Korean regime with hostility towards it was how the news agency there described it and they added that his crimes were proved by evidence. De Amerikaan had hiervoor de doodstraf kunnen krijgen. In Noord-Korea zijn eerder Amerikaanse staatsburgers veroordeeld, Ze kwamen allemaal na bemiddeling weer vrij. Een van de rappers van het duo Chris Cross, Chris Kelly... is op 34-jarige leeftijd overleden. In 1992 hadden de toen 13-jarige rappers van Chris Cross... een wereldhit met Jump. Ze droegen hun kleding vaak achterstevoren. Kelly werd gisteren bewusteloos gevonden in zijn huis in Atlanta. Hij overleed later in het ziekenhuis. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend.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 Barcelona heeft opnieuw een afstraffing gekregen van Bayern München. Nadat Bayern vorige week thuis al met 4-0 had gewonnen... werd het gisteravond in Camp Nou 3-0. Robben maakte kort na rust het eerste doelpunt... waarna Piqué in eigen doelschoot en Müller de 3-0 binnenkopte. Arjen Robben over zijn ploeg. Ik ben heel, heel trots uh, dat, ik, dat, ik, dat ik deel uitmaak van deze ploeg. Want dit is wel uh, een leuke, een goede groep samen zo. Welke goal was mooier? Uh, die van vandaag of die van vorige week? Die van vandaag.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 De gemeente Utrecht sluit opnieuw een aantal boten aan het zandpad vanwege mensenhandel. Al noemen legale prostituees het een goede werkplek. Gratis seks, leuke mannen en ja, je potje meneer kan ook wel goed gevuld zijn. En wat moet je nou met computercriminelen? Nou, gewoon terughekken. Dat wil minister Opstelter van Justitie mogelijk maken. Er staat in een wetsvoorstel dat hij ter advies heeft voorgelegd aan deskundigen. Door terug te hacken moeten justitie en politie gegevens ontoegankelijk kunnen maken... ook als die zich op een server in het buitenland bevinden. En ook moet het mogelijk worden gegevens of afstand over te nemen... communicatie af te tappen en een verdachte te dwingen... om versleutelde bestanden op zijn computer te openen. Ik ga erover praten met Ronald Prins van een securitybedrijf Fox IT. Meneer Prins, goedemorgen. Goedemorgen. Eerst maar eens dat terughacken. Vindt u dat een goed idee? Uh, ja, ik vind het op zich een goed idee. Het is, uh, maar dat is wel afhankelijk van in wat voor soort zaken de politie dat wil inzetten. Ik vind het een, uh, een heel goed idee als het gaat om hackers. Want om, om hackers op te sporen heb je eigenlijk geen andere middelen dan de digitale snelweg om, om erbij te komen. Uh, maar ik denk niet dat een hek als een algemeen middel ingezet moet worden om bijvoorbeeld uh, een, een drugsverdachte. Uh, op nee. afstand zijn computer continu te monitoren. Nee, dat is ook de bedoeling, geloof ik niet. En het zou onder strenge voorwaarden ook moeten gebeuren. De rechter zou het van tevoren moeten toetsen en toestemming uh, moeten geven. Nou ja, in, in de brief die de minister een paar maanden geleden naar de Kamer stuurde, maakt hij nog geen onderscheid aan in, in, in wat voor soort uh, delicten toegepast moet worden. En uh, uh, ja, ik, ik denk voor drugsdelicten en zo, dan heb je heel veel andere mogelijkheden. Dan heb je gewoon taps en observatie en, uh, en infiltranten en zo wat je kunt inzetten. In, in de digitale delicten, zoals bijvoorbeeld uh, de DDoS aanvallen die uh, vorige maand uh, op ons afkwamen, heb je gewoon als justitie geen enkel ander middel dan online ja. maar je werk te gaan doen. En het, ja, het enige uh, effectieve middel dan is het, uh, het inbreken in de computers eigenlijk waar de aanval vandaan komt. Ja, nu staat er in de brief dat de opstelte uh, wel beter kunnen optreden als criminelen, bijvoorbeeld met botnets, uh, vitale onderdelen van de samenleving platleggen. En zegt u dan, ja dan heb je weinig keus dan het zo te doen? Ja, dan, kijk, de, de, de, de oude weg is met allerlei rechtshulpverzoeken um, vragen aan uh, andere opsporingsdiensten. Of als je blieft, willen helpen met, uh, met, met de opsporing. Nou, dat is een ontzettend traag proces waarbij dat ja, dagen kan duren. En dan ben je ook erg afhankelijk van de bereidheid van het andere land of ze willen helpen. En expertise in het andere land. En, uh, ja, en als je digitaal zelf kan optreden. Dan... Uh, uh, ja, dan ga je eigenlijk naar de server toe die de crimineel gebruikt om um, um, um die DDoS-aanval op je banken uh, los te laten. Dan breek je daarop in en dan kan je op afstand eigenlijk ook die DDoS-aanval weer stoppen. Okay, dat, is enige, dat is het enige. Dus eerst dus de acute dreiging stoppen. Ja, maar, maar, maar warte, even, even wat nader uitleggen, meneer Prins. Want uh, je kunt dus ook wel degelijk dan ingrijpen. Het is niet als opsporingsmiddel alleen bedoeld. nou het, is, het heeft uh, juist een tweeledig doel. Is, je kan uh, de acute dreiging weghalen door, door dat opnet over te nemen in feite, en het te stoppen. Maar twee, dat is ook de enige weg om uiteindelijk de, de sporen te vinden... die naar de dader kunnen leiden. Ja. En wat je ziet met cybercriminaliteit worden echt zelden daders gevonden. Alleen als het uh, in Nederland gebeurt vanaf een zolderkamertje... maar niet, maar niet serieuzere uh, cybercriminaliteit. En, um, en, en dat gebeurt nooit dat daders worden gevonden... omdat eigenlijk de politie er alleen maar naar kan kijken en niet kan optreden. Ja. Is het vergelijkbaar met wat de Duitse politie en justitie al wel eens hebben gedaan? Dat die nou, nee, de, software plaatste ja, op, uh, op computers van... Verdachten? Ja, die Duitsers die hebben de, de boenderstrojaner. Uh, maar dat is, uh, mag eigenlijk alleen ingezet worden in terroristische zaken. En uh, die software moet... Um, ja, die, die monitort continu de werkplek van verdachte zelf, uh, het eindpunt. En, uh, en dat vind ik eigenlijk zelf wel een, uh, uh, misschien eigenlijk wel een stuk te ver. Hm. Uh, ik denk dat het, het hacken vooral zinvol is. Of, of eigenlijk moet je dat nu toelaten. In de, alleen in criminele infrastructuur die gebruikt ja. wordt voor digitale aanvallen. Ja. En niet zozeer om werkplekken van mensen thuis te gaan zitten. Nee, precies. En, en u geeft al aan, het is wel een paardenmiddel. Hè. Uh, zal het uiteindelijk ook echt iets helpen? Of zullen toch uh, de, de criminelen, de overheid, altijd een stap voor blijven? Nee, dit gaat echt wel helpen. En het is, uh, Je moet, uh, net zoals we in de normale wereld, iets van een pakkans gecreëerd hebben. Waardoor ik weet dat uh, de kans op inbraak in mijn huis niet zo heel groot is uiteindelijk. Zoiets moeten we ook digitaal zien te organiseren. Er is gewoon geen pakkans nu online. En je ziet zelfs dat criminelen die vroeger in, in mensensmog of in drugshandel zaten... Uh, aan het overstappen zijn naar cybercriminaliteit... omdat ze daar zo makkelijk hun gang kunnen gaan. Ja, dus het is wel een wapen wat je zou kunnen gebruiken. Ronald Prins van securitybedrijf Fox IT, Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. En u hoort het Prins al zeggen, het is natuurlijk ook een inbruik op de privacy. Het is een paardenmiddel, praat ik over door na acht uur... met de organisatie Bits of Freedom. 11 minuten over 7 is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Om 8 uur, over een klein uurtje, moeten ze hun sleutel hebben ingeleverd. Gemeente Utrecht sluit vanochtend zes boten aan het zandpad. En dat betekent dat 36 prostituees werkloos worden. Exploitant van de boten is in verband gebracht met vrouwenhandel. De gemeente kreeg gisteren 120 handtekeningen aangeboden van prostituees Susanne en Victoria. Ze zijn hier legaal en willen hun werk graag blijven doen. En Joris van der Kerkhof was in hun werkkamer. Dan wilde ik van de buitenkant naar binnen lopen. Dan kon ik omschrijven hoe het eruit ziet aan de buitenkant. Die auto's die voorbij rijden en dan het raam. Hier met het rode gordijn en het rode licht. Het gordijn dat dicht is. En het briefje wat daar rechts onder voor het raam hangt. Ja. Nou, wat staat er op het briefje? Vanaf 2 mei gesloten. En dat ik hier uh, met de microfoon binnen ben en niet buiten loop... mensen vinden dat niet fijn hè? om mensen met microfoons rond te zien lopen. Uh, nee, mensen zijn niet heel uh, uh, die zijn niet op hun uh, privé uh, leven gesteld. Zo, veel mensen hebben gewoon normale gezinnen. En, uh, ja, dit is toch wel een beetje een taboe. Een kamer van de Metro 4 bij een Metro 4, lekker warm. Uh, wasbakje, wc waarschijnlijk. Uh, daar aan die coach. Alles is ingevort. Gogen. Uh, alles wat je hebt. Nou, zitten ja. we uh, op het bed of zitten? Ja. Om een beetje goed bij elkaar te zitten, lig ik bijna op het bed. <laughs> nou ja, goed. Um, u moet er mee ophouden. En dat is voor uw eigen bestwil, zegt de gemeente. Wat snapt u niet aan de beslissing van de gemeente? De manier waarop, uh, waarop hun gehandeld hebben. sowieso. Uh, ja, ze hebben de meiden niet goed ingelicht. dus we, kregen, we hadden heel korte tijd om andere dingen te regelen... En uh, ja, voor de slachtoffers is blijkbaar wel een hoop dingen geregeld. En wij worden echt gewoon op straat gezet. En de slachtoffers, wie zijn dan de slachtoffers? Nou, degene die dus wel onder de mensenhandel vallen, maar niet wij. En wij zijn gewoon slachtoffer door de gemeente, ja. hoog nog. Ja, die zijn eigenlijk doordat de gemeente wil opkomen voor vrouwen die ja, verhandeld die worden. Meer. Nou, op deze manier kan niet deze de manier zijn om werken los te maken, om uh, een probleem op te, op, op te lossen. Kan gewoon niet. Maar ze doen het wel ja. uh, om vrouwen te beschermen. Nee, en een het wordt niet beschermd hierdoor. Dit, uh, er zijn nu al zeven vrouwen spoorloos inmiddels. Ja, want er zijn al eerder expertanten die hebben geen vergunning meer gekregen en daardoor uh, mogen die uh, boten niet meer verhuurd worden en daardoor zijn prostituees uh, hun werk kwijtgeraakt. Maar die zijn nu ergens. Ergens, ja. Spoorloos. Maar wij weten ook niet waar we naartoe moeten nu. Jullie uh, huren dit samen, hè? uur overdag en uur s avonds. Ja. En wat kost dat dan per maand? Een heleboel geld. Er <laughs> <laughs> zijn 600, 100, 50 per vrouw, per week. Dus 1300 euro per week, ja. keer 4. Ja. Daar kun je nou een groot huis van huren. Met beveiliging ja, erbij. En daarin is, is illegaal in Nederland. Ja. Oei. Oh, dat mag helemaal niet. Nee. Hè? Ja, natuurlijk niet. Oh ja, dat weet ik allemaal niet. Ja, maar wij wel. <laughs> ja, maar, maar hebt u die berekening wel eens gemaakt dan? Ja, hè? heel vaak. Maar ik zeg, ja, Zandpad is, is nog steeds de beste plek om te werken. En uh, voor de mannen om te bezoeken. En iedereen weet dat eigenlijk wel door heel Nederland heen. En buiten Nederland ook. Dat dit gewoon een goede, veilige, stabiele plek is voor ja. ons. Ja. U bent niet in werkkleding. Ik spijkerbroek, een leren jasje. Ja. U wel min of meer in, uh, in werkkleding. <laughs> Doet u uw rokje een beetje over uw benen. Doet u zelf, ja. Interessante tatoeage op uw arm. Dank u wel. Wat is het? Van alles nog wat. Het is uh, Japans. Het is een Japanse arm. Er staan uh, vissen en zo op, en op. Ja. Klein vestje eroverheen. Ja, ik zat eigenlijk in mijn, uh, in mijn BH. Maar ik wil geen uh, journalisten zo ontvangen. <laughs> en ander werk? Is dat ja. een optie? Voor u niet? <laughs> u zegt meteen nee. Nou, ik zeg meteen nee. Ik ben gewoon een zo. Het is gewoon moeilijk. Het is wel een soort hobby. Kijk, het is natuurlijk wel uh, uh, gratis seks, leuke mannen. En ja, je potje beneden kan ook wel goed gevuld zijn. Dus, ja. En als ik zo weg ben, gaat het gordijn open. En dan, uh, tot hoe laat werkt u dan? Ja, ik uh, ga vandaag door tot een uur of vier zo. Dat dus, vind ik wel lang zat. En dan houdt het op. Dan ga ik de sleutel inleveren en dan is het over. Uh. Steek hem al op, bij die sigaret. <laughs> Dank je wel. Tja, om acht uur is het voorbij. Moet de sleutel zijn ingeleverd. U hoort daar uh, straks meer over. Na acht uur praat ik met burgemeester Wolfsen van Utrecht over dit onderwerp. En u hoort ook ING-baas Jan Homme zo dadelijk... over de beursgang van zijn bedrijf op Wall Street. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. En meer geldzaken, want de rente staat vandaag centraal bij de ECB... de Europese Centrale Bank. Veel analisten en economen rekenen erop dat de ECB die rente gaat verlagen... om de economie aan te zwengelen. Ze denken dat namelijk af te kunnen leiden uit de woordkeuze van Draghi... president van de ECB in de voorbije weken. Economie-redacteur André Meijema daarover. Pas op met wat je zegt. Wim Duisenberg, de eerste Europese bankpresident, kan erover meepraten. Op de vraag of de ECB de euro zou steunen... zei hij uit de losse pols dat hij het nog niet wist. Oeps. De koers van de euro ging hard onderuit... en het leverde hem de bijnaam Dim Wim op. Domme Wimpie. Woorden van de centrale bankier worden op een goudschaaltje gewogen. Vooral als het gaat om het meest belangrijke beleidsinstrument, de rente. Welke woorden kiest de centrale bankier? En wat lees je tussen de regels door? De Amerikaanse bankpresident Alan Greenspan was een heus orakel. En ook de opvolger van Duisenberg, Jean-Claude Trichet, koos zorgvuldig zijn woorden. Maar doet de huidige president Mario Draghi dat ook en valt daaruit iets af te leiden. Ja, maar dat is altijd een beetje arbitrair. Dat zegt de Tilburgse econoom en kenner van de centrale bank Sylvester Eifinger. Kijk, de indicaties, dat zijn ook de meeste analisten die verwachten toch een renteverlaging, hoewel... ...de laatste dagen dat toch weer een beetje teruggenomen is. Dus het blijft toch wel een verrassing of die renteverlaging überhaupt plaatsvindt. Volgens econoom Zweden van Wijnberg is Draghi gewoon verstandig. Hij is slim genoeg om die rents niet heel duidelijk te geven. Ook de oud centraalbankier bankier Lex Hoogduin ziet het als zorgvuldig gekozen woorden. Ik zou het geen geheimtaal uh, noemen. Uh, zeker voor centrale bankiers is, uh, Draghi heeft Draghi een aantal uh, ja, signalen afgegeven... ...dat de mogelijke renteverlaging... Uh, ...op de agenda staat, daarmee is hij nog niet zeker... ...maar uh, wel heel duidelijk uh, op de agenda en het wordt besproken. Wie zijn dat trouwens die zitten te wachten of te hoop op een renteverlaging? Hoogduin. Uh, nou, uh, vooral ook denk ik mensen die daar uh, uh, met hun beleggingen... ...en hun uh, transacties uh, wat uh, aan te kunnen, te kunnen verdienen. We uh, moeten niet verwachten dat hierdoor ineens de economie in het eurogebied... Uh, ...er veel florisanter voor zal staan. Dat zal heel marginaal zijn. Maar ook als de rente verlaagd zou worden, helpt dat niet veel, zegt Eifinger. Omdat uh, de reële rente, dus de rente gecorrigeerd voor inflatie, die is al negatief. Dus daar zit het probleem ook niet. Het grote probleem zit in het feit dat de renteverlagingen niet doorgegeven worden... eigenlijk aan uh, de tarieven voor kredietverlening. In bijzonder bijvoorbeeld voor het midden- en kleinbedrijf. Het MKB is goed voor driekwart van de werkgelegenheid in Europa. Het MKB heeft het zwaar heeft geld nodig om te overleven of iets nieuws te beginnen. En de banken op hun beurt aarzelen om geld te verstrekken. Het schort dus aan de doorstroming van geld. Het hapert bij de banken en de bedrijven, zegt Lex Hoogduin. Nou ja, de, de echte bottleneck blijft steeds de gezondheid van het bankwezen. Dat maar mondjesmaat uh, risico's durft te nemen... omdat we ook daar de, de balansverkste niet voor uh, hebben... in combinatie met... Uh, het, het probleem dat uh, het midden- en kleinbedrijf zelf niet altijd in florisante conditie uh, verkeert. En, en banken dus ook uh, ja, zeg maar objectieve redenen hebben om niet die krediet te verlenen. De banken staan er nog altijd zwak voor en kampen met miljoenen stropen aan oninbare leningen en willen geen nieuwe risico's op de schouders. Plat gezegd, wie durft of wie wil er nu geld lenen aan de werklozen? Of de portemonnee trekken voor een gezin met serieuze betalingsachterstanden en schulden? De banken krimpen. En de banken lopen weg uit risicovolle zeg maar, leningen. Dat wil zeggen, mkb krijgt niks meer. Nou, dat is macro-economisch de meest schadevolle manier... voor een bank om hier je veel bovenop te houden. De ECB heeft het lastig in het Europese speelveld... met zwakke banken en enorme verschillen tussen landen. En wat goed is voor iedereen. Vooruit, dan maar een renteverlaging. Het maakt ook niks uit. Het is een signaal. Het is typisch een signaal wat uh, aangeeft... dat de ECB er toch iets aan wil doen... Al dus de Tilburgse econoom Sylvester Eivingen. Verkeersinformatie is er eigenlijk niet. Er staan geen files. Goeie reis. Mark Robin Visser die is vanochtend onderbijen. En had al heel veel interessante dingen ontdekt. En heeft nu, als het goed ja. is, zo'n kap op met net voor zijn ja, ogen. Ik heb, we hebben allebei de kap op: Lennart Pisa, de bioloog en ik. Lennart doet nu ook de kap even op. Hij heeft net al rook in de box, in de doos uh, geblazen. Een, beetje. een klein beetje. En dan gaan we nu even met een beiteltje... ...iets te zien valt. Kijken of er, of er iets te zien valt. Ja, vandaag verschijnt een uh, onderzoek van de Universiteit Utrecht... ...over het gebruik... Van pesticiden, van een modern soort eh, pesticiden. U weet zijn precieze naam, wat was het nou? Imidacloprit. Uh, Imidacloprit, dat is een stof die uh, in de landbouw uh, wordt gebruikt. En uh, het effect daarop, niet direct op bijen, maar op insecten in uh, de waterwereld. Uh, maar er is al veel meer over die stoffen uh, gepubliceerd. En er is ook discussie over of dat nou ook van invloed is op de bijen. Hoe gaat het, wat zien we nu? We zien nu uh, de bovenkant van een bijenvolk. En een bijenvolk zit op raad. Ik zal er eentje wat op. Ze zijn heel rustig hè? dat komt door die rook, maar ook omdat het nog, nog koud is. Hè? Het is nog vroeg. Het is nog vroeg. Al die, ja. Je ziet dat al die bijen bovenop elkaar zitten en, en ja, wat ze doen is hun broed warm houden. Ja. In een soort laag, ze zitten in een laag over hun larven heen. En die larven die liggen in deze vers gebouwde raad in hun cellen. En ik heb het net ook gevoeld, hè? Die, de, de, box, de, de kist waar ze in zitten... die is ook echt warm, dat ja. kan je voelen. De ja. Het is vol van steen. leven. Het is vol van leven, ja. Ik denk, hier, wat zit hierin? 25.000, 30.000 ja. bijen ongeveer. Vol van leven, maar ook kwetsbaar leven. Ja, dit soort uh, biologische systemen, dus zo'n bijenvolk... is afhankelijk van zijn omgeving en uh, omgevingsinvloeden. Uh, stoffen in het milieu, uh, uh, stoffen in voeding en voeding zelf... die zijn allemaal van invloed op de gezondheidstoestand... en op de overleving van bijenvolken. Dat is in ieder geval iets waar ontzettend goed over nagedacht moet worden... omdat we dus nu met stoffen bezig zijn... waarvan we eigenlijk niet precies weten wat die op de lange termijn gaan grote doen. schaal en lange termijn, ja. dat, is het dat, is het dat is het probleem. Wij gaan zo op stap, waar gaan we heen? Uh, we gaan naar de Hortus, Hortus Botanicus van de Universiteit Utrecht. En daar treffen we Jeroen van der Sluis en ik denk iemand van LTO. En Jeroen van der Sluis, dat is een onderzoeker die... Een onderzoeker die, is een mee... onderzoeker die uh, verantwoordelijk is voor de publicatie... van wat ja. er nu in, uh, in PLOS uh, verschijnt. Let's go. Bent u al gestoken trouwens? Of nee hoor, dat... Uh... Nee, ik ook niet. Gaat goed, goed hoor, tot nu toe, Marcel. Ja, ja. tot Heel nu toe goed. wel. Doe voorzichtig aan. Ja. Ja. Ja. Tot straks. Het NOS Radio 1 Journaal. Nou. Take me to the end. Marianne hoorde u Never Played the Base. ING gaat naar de beurs in de Verenigde Staten. Dat wil zeggen de verzekeringsdochter van ING. De topman Jan Homme slaat vandaag op Wall Street op de gong. De beursgang moet meer dan 4 miljard euro gaan opleveren. Ja, dat is alweer een lichtpuntje voor het bedrijf... dat met staatssteun op de been is gebleven. Eva Wiesing sprak net voordat hij naar Amerika vertrok... met ING-baas Jan Homme en vroeg hem wat hij met dat geld gaat doen. Het geld gaan we gebruiken om schuld op de groep, om die terug te brengen. En dat betekent uiteindelijk een veiligere bank? Ja, betekent als je dus kijkt wat wij gedaan hebben in de loop der tijd. Dan hebben we dus heel wat dingen afgestoten. Ik denk bijna dertig onderdelen. Dus de bedrijven zijn merkelijk kleiner geworden. U heeft zich daarbij neergelegd, bij die uh, afspraken die Europa heeft opgelegd. Voelt het als, als goed dat dit gebeurt? Uh, Moeilijk gevraagd, moet ik eerlijk zeggen. Uh, ik ga een diplomatiek antwoord geven. Dat hoeft niet. Ik uh, ga het toch doen. Wat we gedaan hebben, hebben we alles eerder overwogen. En het verzekeringsbedrijf en de bank horen die wel bij elkaar. Daar zijn we op dat moment nooit tot een besluit gekomen. Maar we zijn gedwongen door de omstandigheden destijds... eerder tot dat besluit gekomen samen met de Europese Commissie. Uh, om het te doen, denk ik, wel juist of we het in dezelfde mate... en met hetzelfde tempo gedaan zouden hebben, is, denk ik, een ander verhaal. Want we hebben het afgestoten voor een groot gedeelte... op het moment dat onderdelen als verzekeringsbedrijven... in de markt heel weinig waard waren. U had gewoon meer geld binnen kunnen halen als u meer tijd had gehad. Ja, ik had minder, laten we zeggen, op onderdelen verliezen geleden... en beter voor aandeelhouders kunnen zorgen... en beter voor het bedrijf kunnen zorgen als we wat meer tijd gekregen hadden en dat in een betere tijd hadden kunnen doen. U heeft het bedrijf gewoon een stuk kleiner gemaakt? Een stuk kleiner, maar ook een stuk beter gemaakt, denk ik. Eenvoudiger, meer naar de klant gericht, veel meer naar de klant gericht... en dat we de risico's voor een groot gedeelte geëlimineerd hebben. Natuurlijk, een bankbedrijf heeft altijd risico's... maar de grootste risico's zijn er echt uitgehaald... en we hebben het kapitaal almerkelijk kunnen verhogen. En waar zit het risico dan? Want ik begrijp dat deze bank ook nog behoorlijk wat risico loopt, commercieel vastgoed. Ja, je houdt altijd risico's. Hè? Een bankbedrijf zonder risico's is, is onmogelijk. En een risico van vastgoed natuurlijk, ook op hypotheken. Maar we denken dat die ja, toch wel behoorlijk onder controle zijn. Want hoe veilig is ING nu? Is het zo dat de Nederlandse belastingbetaler... echt niet meer zijn geld hoeft uit te geven aan ING in de toekomst? Dat is zeker de bedoeling. Uh, mijn doelstelling is om te zorgen dat... Dit nooit meer kan voorkomen, maar de toekomst is lang en de toekomst is ver. De nabije toekomst kan ik overzien. Nou, Daarvan kan ik zeggen, nee, dat gaat niet gebeuren. Dus we zijn in de staatssteunfase zijn we nou ontgroeid en we zijn in een nieuwe fase terechtgekomen. En schetst u nu eens, ING, hoe ziet dat eruit met die kleinere bankbalans van 800 miljard? Wat nou, is dat is, voor een bank? Het is een retailbank. Dat betekent dus een, een bank die dus werkt voor particulieren... Maar ook een, een bank die werkt voor bedrijven, commerciële bank voornamelijk, Europees georiënteerd, voornamelijk Europa. Maar met een paar onderdelen in Azië die dus nog voor groei kunnen zorgen. Wat betekent het ook voor de Nederlandse economie? Nou kijk, een financieel stelsel is nodig, niet alleen voor het betalingsverkeer, maar ook om de financiering van de economie te kunnen ondersteunen. En als je nou kijkt naar Nederland, dan zijn er in Nederland heel veel banken weggegaan. Heel veel buitenlandse banken zijn hier niet meer aanwezig. En dan is het belangrijk dat een bank als ING alle dienstverlening kan doen... die het bedrijfsleven, maar de economie in dit land nodig heeft. En niet te klein wordt. En dat je dus, als je te klein wordt, kun je een aantal zaken niet doen. En ik geef een aantal voorbeelden. Er zijn bedrijven geweest hier, een Imtech, een uh, Heimans, een Wavin... Een aantal bedrijven die dus door ING geholpen zijn... niet alleen ING, maar ook Rabobank en ABN AMRO hebben daarmee gedaan. Maar het zijn ook voornamelijk de Nederlandse banken geweest... die geholpen hebben op het moment dat ze echt hulp nodig hadden. Dan moet je een aantal onderdelen in je bedrijf hebben... die niet alleen maar spaargelden binnennemen en die spaargelden uitzetten... maar dan moet je ook andere dingen kunnen doen. En als je dus bedrijven, Nederlandse bedrijven, Belgische bedrijven, de thuismarkt... Als die exporten gaan doen of nieuwe bedrijven opzetten in vreemde landen. Ja, die hebben een bank nodig die ze daarbij helpt. Aldus de topman van ING, Jan Hommen. Later vandaag slaat hij op Wall Street op de gong. Zoekt u beleggingsfondsen met overtuigende rendementen? Hier komen ze. Hof Horneman Value Fund over 2012: 26,3 procent.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 Misschien wel de beste krant van Nederland. Dit is Radio 1. Half acht geweest. Hier is Mark Visser. Goedemorgen.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 Als Ajax zondag kampioen wordt in de eredivisie... wordt de ploeg dezelfde dag nog gehuldigd naast de Amsterdam Arena. Dat heeft burgemeester Van der Laan gezegd. Van der Laan zei dat een huldiging op maandag ook een optie was... maar vanwege de troonswisseling afgelopen week of deze week... en de activiteiten op 4 en 5 mei... wilde hij maandag niet opnieuw een beroep doen op de politie.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 Het weekend verloopt ook grotendeels droog. Zowel zaterdag als zondag zijn enkele wolkenvelden. Ook zonnige perioden. En de temperaturen liggen tussen 14 en 18 graden. Goed nieuws voor de weggebruikers. Er staan geen files op dit moment. En straks hoort u meer over de wisseling van de wacht in het topvoetbal. Dortmund en Bayern München wonnen van de Spaanse grootmachten Real en Barcelona. En spelen de eerste geheel Duitse finale in de Champions League.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 7 minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ligt de piek van sociaal netwerk-site Facebook alweer achter ons? Vragen we ons af. Er komen steeds meer berichten dat het aantal gebruikers van de website niet meer groeit en zelfs iets daalt. In de Verenigde Staten waren er 142 miljoen gebruikers. En dat is ruim 10 miljoen minder dan in maart van 2012, zegt onderzoeksbureau Nielsen. Facebook presenteerde gisteravond laat de kwartaalcijfers. Ik ga ook over praten met beleggingsspecialist van de Royal Bank of Scotland, Erik Maurits. Goedemorgen. Goedemorgen. Blijkt uit die cijfers iets van een dalende trend? Ja, nou dat was inderdaad uh, de grote vraag. En als we kijken naar de financiële cijfers, dan in ieder geval niet. De omzet was 1,46 miljard dollar. Dat was iets hoger dan verwacht. De winst per aandeel was ietsje lager dan verwacht, 12 cent in plaats van 13. Maar waar je het net over had, het aantal leden, dat is gestegen naar 1,1 miljard. En dat is 23 procent meer dan een jaar geleden. En zo'n 665 miljoen gebruikers die komen dagelijks even kijken op Facebook. Dus zo op het eerste gezicht zie ik niet terug wat er in dat rapport van Nielsen werd gesuggereerd. Nee, dus geen dalende trend in de gebruikers en dus ook stijging van de inkomsten. Waar zit hem dat vooral in? Waar ja, verdienen ze eigenlijk... hun geld mee? Ja, dat is eigenlijk het, het goede nieuws waar iedereen naar kijkt, uh, is, is of ze die advertentieinkomsten, want ze verdienen natuurlijk vooral hun geld met advertenties, of ze dat nou uit mobiel haalden of uit de ouderwetse desktop, zeg maar. En het goede nieuws is dat, uh, dat het op dat vlak enorm gestegen is. Dus 30% van de omzet wordt nu uit mobiel gehaald en, en van die 1,1 miljard gebruikers is, is uh, 700 50 miljoen gebruikt het mobiel. Dus dat was eigenlijk een beetje uh, wel goed nieuws voor Facebook. Ja, en, en hebben ze daar verklaring voor gegeven? Want dat mobiel adverteren, dat was een probleem. Hè? Daar zaten mobiele gebruikers niet op te wachten. Of, of het ging gewoon niet op je, op je kleine schermpje. Nee, precies. En daar hebben ze toch wel wat, wat nieuwe, nieuwe diensten en, en uh, manieren gevonden om daar meer geld uit te halen. Um, en uh, waar, waar ook iedereen naar keek is Home. Dat is een soort, soort app voor mobiele gebruikers. En daar heeft Zuckerberg eigenlijk niet zo heel veel over gezegd. Behalve dat hij excited was. Nou, dat, dat begrijp ik. Ja. Uh, maar dat, dat is nog iets te vroeg. Dat hebben ze in april gelanceerd. En wat hij ook zei is dat hij eigenlijk ietsje minder op nieuwe producten wil focussen. Maar meer op de kwaliteit van de advertenties. En dat, uh, dat kan ik me wel iets bij voorstellen. Want als je 1,1 miljard gebruikers hebt en je haalt natuurlijk iets meer geld uit de gebruikers, dan, uh, dan is dat een makkelijke manier om je inkomsten te vergroten... dan om nog steeds meer nieuwe gebruikers te vinden. Ja, ja bijvoorbeeld dat home en een, ze hebben ook bijvoorbeeld Grab Search. Dat zijn nieuwe diensten. Moet dat ook flink geld gaan opleveren in de toekomst? Uiteindelijk wel. Dat Grab Search is bijvoorbeeld een manier om, om echt te zoeken... naar specifieke kenmerken van uh, gebruikers. En dat is natuurlijk voor inkomsten heel belangrijk. En dan kan je als uh, adverteerder precies jouw doelgroep vinden. En uiteindelijk wil je dan daar meer voor betalen. Ja. Nou, dat zijn uh, redelijk goede berichten. Dus, uh, dat wat gisteravond bekend is geworden, klimmen ze daarbij een beetje uit het dal. Want ze hebben natuurlijk niet helemaal uh, de hele hype waargemaakt, de verwachtingen waargemaakt. Nee, absoluut niet. Toen ze naar de beurs gingen, toen hadden we het eerst even over dat het misschien wel de nieuwe Apple zou zijn. Uh, maar dat is toch een beetje anders uitgepakt en het aandeel daalde van 38 naar 18 dollar. Uh, ze zijn wel op de weg terug, omdat ze steeds meer aandacht uh, vestigen op mobiel. Uh, maar om te zeggen dat het waargemaakt is, dan moeten ze minimaal eerst boven de 8,90 dollar uitkomen wat mij betreft. Ja, dus daar is nog wel wat meer voor nodig. Ja, exact, ja. Uitstekend. Nou goed, hartelijk dank voor de toelichting. Graag gedaan. Erik Maurits, melakingsspecialist van de Royal Bank of Scotland. Natuurlijk is Bayern München een Europese topclub, maar dat de Duitsers twee keer met grote cijfers van Barcelona zouden winnen, dat hadden niet veel mensen voorspeld. Gisteravond werd het 0-3 in de... Halve finale, de return in de Champions League. Thuis had Bayern al met 4-0 gewonnen. Journalist Edwin Winkels was erbij in Naukamp in Barcelona. Edwin, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het, het lukte maar niet. En toen kwamen ze ook nog uh, op 1-0 achter door Robben. Mooie goal. En toen was het wel gebeurd. Ja zeker, dat betekende dat Barcelona op dat moment nog zes doelpunten moest maken in de tweede helft om, om naar de finale te gaan Het was vooraf al een, een, een bijna onmogelijke opdracht Ze hebben het wel geprobeerd, maar het was niet het Barcelona dat we kennen van de, van de laatste jaren Ze kregen toch ook nauwelijks kansen, er was een beetje gelatenheid en, en de opdracht werd eigenlijk nog veel moeilijker op het moment dat iedereen wist dat Leo Messi niet zou meespelen Nee, want die zat half geblesseerd op de bank. ze, ze, ze zetten hem maar helemaal niet in Nee, de verwachting was van, uh, mocht het nodig zijn... in de tweede helft uh, nog een paar doelpuntjes. Messi, uh, trainer Villanova, legde na de wedstrijd uit... dat Messi zelf zich niet uh, lekker voelde. Dat hij toch bang was dat zijn spierblessure... Uh, achterin de het weer erger zou worden. Hij zei, we wilden hem bewaren voor als het echt nodig was. Maar toen die 1-0 viel... Uh, was het eigenlijk afgelopen en werden ook mannen bijvoorbeeld als Xavi en Iniesta... die toch samen met Messi verantwoordelijk zijn geweest voor, voor dat gouden Barcelona vijf jaar lang. Die werden ook gewisseld. Het was eigenlijk een, ja, een, een signaal naar iedereen toe van nou deze mannen. Niet dat het met hun is afgelopen, maar die hebben toch even rust nodig nu. Goed, gaan we naar Berlijn. Correspondent Tim de Wit volgde de wedstrijd in een café voor Bayern-fans. Reportage van je hoorden we net al, uh, Tim. Wie is de held daar bij die Bayern-fans? Robben? Robben deed het zeker heel erg goed. Uh, hij werd omschreven als slit-oor door de fans, waar ik gisteren mee keek. De link Miguel, de ja. uitgekiende speler die elke keer op die typische Robbenwijze weet te scoren ook. De fans vroegen zich ook af hoe ze dat bij Barcelona nou niet door konden hebben dat die. Even naar binnen gaat en dan met links in de verre hoek schiet. Uh, maar goed, Ribéry kreeg ook veel complimenten. Uh, god werd hij genoemd in de media vanmorgen. Ook al zo'n mooie Duitse voetbalterm. Ja, en uh, verder het hele elftal werd eigenlijk geroemd. Want weer kreeg Bayern geen enkel doelpunt tegen. En weer scoorden ze er lustig op los. Een, ja, een ongekende prestatie, vinden velen in Duitsland. Ja, grote blijdschap dus over Bayern München. Was een beetje ook de hoon voor Barcelona? Nou, uh, Hoon is uh, misschien wat te veel gezegd. Kijk, als je met 7-0 wint over twee wedstrijden... dan is dat wel heel overtuigend natuurlijk. Uh, Barcelona speelde ongelooflijk goed, zo solide. Je had ook geen seconde het gevoel dat ze die wedstrijd uit handen zouden geven. Nou, Bield noemde het uh, een demonstratie van macht... Uh, tegen wat ooit de beste ploeg van Europa was. En dat was het misschien ook wel. Dit was misschien toch wel het moment wat Edwin net al zei... dat uh, we een beetje... Uh, uh, afstand moeten nemen van uh, Barcelona als beste team in Europa. En dat uh, ja, uh, Bayern, zoals ze nu spelen, ook als je kijkt in de competitie, waar ze pas één keer verloren, uh, met 20 punten voor op de nummer 2, uh, onverslaanbaar in Europa. Ze kunnen ook nog de beker pakken, dus daarmee zouden ze alle prijzen kunnen winnen die dus zijn dit seizoen. En als je dit niveau zou kunnen doorzetten de komende jaren, notabene onder de voormalige Barcelona trainer Guardiola in München vanaf komend seizoen, nou, dan zouden ze wel eens Europa kunnen gaan domineren uh, de komende tijd. Ja, Euforie dus bij de Bayern-fans. Edwin, hoe, is dat, hoe was dat gisteravond in het stadion in Naukamp? Uh, beetje schouders ophalen en volgend jaar maar weer verder kijken, volgend seizoen maar verder kijken. Ja, meer toch iets van gelatenheid. Er waren periodes in de geschiedenis van Barcelona... dat dit soort wedstrijden werd afgesloten met witte handdoekjes... om de trainer of de voorzitter of de spelers weg te wuiven... van we willen je weg hebben, maar die onvrede is er niet. is toch krediet voor deze ploeg... Opgebouwd van, uh, uh, ja, ze hebben ons zoveel gegeven. Komend, komende zondag kan Barcelona kampioen worden. Dat worden ze dit jaar, maar dat zou zondag al kunnen geboor, uh, gebeuren in, uh, in een thuiswedstrijd. Dus daar moeten ze dan maar genoegen mee nemen. En, en ze erkennen dat iedereen moest erkennen dat Bayern gewoon de betere ploeg was. De laatste jaren is Barcelona twee keer uitgeschakeld in de halve finales. Maar dat waren dus zeer defensieve ploegen als Chelsea en Inter Milan... die een bus vol spelers voor het eigen doel niet zetten. Ja. En zoals verdediger Piqué gisteravond zei... zegt nee, Bayern is gewoon de betere ploeg. Wij zijn niet de beste meer. Nee. En dat moeten we accepteren. Ja, maar is, dat geeft het ook niet stof tot nadenken. Want als je ziet dat Barcelona zonder Messi zo weinig voorstelt... dan zou er toch iets moeten veranderen. Ja, dat uh, maakt ze zeker. Dat zijn ze al mee begonnen. Van, ze moeten spelers toch weer enkele spelers erbij vinden in de eigen jeugd. Maar vooral aankopen. Die, die, die, zeg maar die grote druk, verantwoordelijkheid voor Messi alleen. Uh, een beetje ver, ver, ver, moeten verlichten bij hem. Uh, Messi kan het niet alleen. Al heeft hij bijvoorbeeld dit seizoen veel meer dan de helft... van alle doelpunten van Barcelona gescoord. Hij is 25, hij kan nog heel lang mee. Maar de tijd is gekomen, zeggen ze, dat hij uh, een, een enkele of twee andere... Hele goede spelers bij hem in de spits moeten hebben om van dit Barcelona uh, weer te proberen het Barcelona van, van Guardiola te maken. Edwin Winkels in Spanje en Tim de Wit vanuit Duitsland hoorde u. Straks de Britse anti-Europa-partij, de UK Independence Party, die doet het heel goed in de peilingen voor de regionale verkiezingen. De verkeersinformatie, zowaar, John zou ook aan file. Ja, nou, dat zijn er meerdere. Maar ik begin even als u naar Antwerpen moet. Dan kunt u beter niet via Breda rijden. Want in België op de e 19 is het behoorlijk druk. Vanaf Loenau tot aan de Ring Antwerpen is het langzaam rijden en stilstaan. Het heeft alles te maken met de werkzaamheden. U kunt ook het beste omrijden via Bergen, Rosendaal, Bergen op Zoom. Nou, files in Nederland op de A2. Den naar Eindhoven. Tussen Bokstel Noord en Best West. Vier kilometer op de A9 richting Amstel. -V. Staat 3 kilometer bij Bad Toevoetdorp. op de A58 Breda richting T uh, Eindhoven. Was dat tussen knoop de baas en oorschot 3 kilometer. Van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Ooster. Oh, show me, family, all hey! the blood that I will bleed. Meneers, hoorde u met ho, hey. Het wordt een shisha-pen genoemd. Een elektronische sigaret, u weet wel, om van het echte roken af te komen. En deze heeft een fruitsmaak. En de GGD spreekt van een zorgelijke hype. Laurent de Vries, directeur van de GGD in Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er mis met die shisha-pen? Nou, het zijn echt nep-sigaretten. Oftewel een oefensigaret, waardoor het drempelverlagend uh, is... om uh, met echte sigaretten te beginnen we weten allemaal hoe slecht echte, echte sigaretten zijn. Ja. En uh, ja, want het, uh, het imiteert echt een uh, echte sigaret. En je kan ook wel leren inhaleren over de longen. Uh, dus het is echt een uh, slechte ontwikkeling. Ja, Eerst maar even, hoe werkt die? Nou, het uh, is een felgekleurd uh, staafje en uh, je kan eraan uh, zuigen en dan komt de waterdamp uh, vrij, net zoals uh, bij een waterpijp. En er zitten uh, ja, aantrekkelijk voor de jeugd uh, lekkere smaakjes, zoals aardbei, vanille, cola, uh, kersen. Dus je dit echt uh, inhaleren. verder <coughs> ja, zit een stofje propyleen, glycol uh, in... En ja, dat is onbekend of dat schadelijk is. Het RIVM, het Rijksinstut voor en Milieu, doet daar nu onderzoek naar of het schadelijk is. Maar los of het schadelijk is, ja, het stimuleert natuurlijk het echte uh, roken. En dat is de eerste stap uh, op weg naar de echte sigaret. Ja, u, uh, u noemde het al, ook uh, de jeugd gebruikt het. Hij is populair onder kinderen. Ja, met name in de grote steden. En dat praat over kinderen van acht en negen jaar. In Amsterdam is het een garage, in Arnhem is het een garage. Ja, en uh, ja, de tabakzaken moeten zo verstandig zijn om dat niet aan die jonge kinderen te verkopen. Mm. En ik doe ook een oproep aan de brancheorganisatie van de tabakzaken om dat echt niet aan de jeugd weer te verkopen. Ja, En het verschil met de chocoladesigaretten uit mijn jeugd is dus het feit dat je hier moet inhaleren? Ja, dat is niet te vergelijken met uh, chocoladesigaretten, die zijn gewoon uh, lekker. Uh, dit is echt uh, inhaleren over de longen, uh, komt de waterstof, uh, sorry, uh, waterdamp uh, vrij. Uh, en, en er ligt ook aan het uiteinde een uh, rood lampje op. Ja. Het lijkt net of je uh, echt een sigaret uh, rookt. Maar is het bewezen dat als je uh, dit soort dingen neemt, dat je in, oefent met inhaleren, dat dat ook aanzet tot het echt roken later? Nou, het is wel een stoere actie van de jeugd. En we weten als je 15, 16 bent, dat je eerste sigaret neemt juist uit die stoerheid. En je kan beter niet aan beginnen, want dat is de beste manier om te stoppen met roken. Wilt u een verkoopverbod? Nou, ik zou een oproep willen doen aan de tabakszaak om het gewoon niet te verkopen. Het valt niet helaas onder de tabakswet. Dus het is echt weer de mazen van de wet die gebruikt wordt. Laurent de Vries, directeur van de GGD Nederland. Hartelijk dank. Goedemorgen. Het is tien voor acht geweest. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Verandert Groot-Brittannië langzaam in een vierpartijenstelsel. Vandaag kunnen de inwoners van Engeland hun stem uitbrengen in de graafschapverkiezingen. Vergelijkbaar met onze Provinciale Statenverkiezingen. En alle peilingen wijzen op een doorbraak van de UK Independence Party. Een partij die vergelijkbaar is met de PVV. Deze partij wil uh, het Verenigd Koninkrijk uit de EU halen en de grenzen sluiten voor immigranten. Correspondent Arjen van der Horst ging op pad met een van de kandidaten. Mr. Ferguson, how are you keeping? How are you keeping? Very well indeed. Thank you. Lovely. Um, I'm Kerry Smith, your UK candidate. Yes, so I elections. recognize your picture. Op campagne met Kerry Smith, kandidaat voor de UK Independence Party. And um, I hope I can count on your support this Thursday. Hij is op jacht naar stemmen in Basildon, in het graafschap Essex. En lang hoeft hij niet te zoeken naar sympathisanten. Getting out of Europe is still as far as I'm concerned... The... Het Verenigd Koninkrijk moet de Europese Unie zo snel mogelijk verlaten. En dus zegt deze kiezer: Absolutely, Yes, yes, I'm uh, definitely rooting for you. Ja, en we zijn in de wijk Wesley Heights. Rijtjeshuizen afgewisseld met twee onderin kapwoningen. Allemaal keurig aangehaakte tuintjes. En in veel inritten zien we de White Van staan, de klassieke bouwvakkersbus. Want dit is een wijk waar vele kleine zelfstandigen wonen, zoals aannemers en taxichauffeurs. Dit is de thuisbasis van de Essex Man, een befaamd begrip onder politicologen en partijstrategen. What's the Essex Man? Well, what type of voter is he? If he doesn't work, he doesn't eat. Het is heel simpel. Als hij niet werkt, is er geen brood op tafel, zegt Carrie Smith. Um, they tend to be een kleine zelfstandige. Hij werkt hard en bouwt zo een aardig inkomen op, waarvan hij het grootste deel hoopt te houden. You can't spend what you don't have. De Essexman is zuinig, is voor lage belastingen, voor een kleine overheid en moet niets hebben van het homohuwelijk en de Europese Unie. That's the Essexman in essence. They like to en dat is het type kiezer dat UKIP probeert aan te trekken. En dan is er nog een belangrijk verkiezingsthema voor UKIP, een thema dat de grote partijen lange tijd genegeerd hebben: immigratie. There's an awful lot that needs attending to. Um... En dat spreekt veel kiezers aan, zoals Burr Morris, een inwoner van deze wijk in Bazelde. There's immigration for a start. Burr Morris stemde altijd op de conservatieven, maar hij maakt zich grote zorgen over immigratie. En daarom krijgt UKIP nu zijn stem. Hij verwacht niet dat UKIP snel in de regering zal komen. But all the three other maar hij ziet wel dat de gevestigde partijen bang zijn voor de opkomst van UKIP. Vooral de conservatieven maken zich zorgen, omdat UKIP vooral stemmen bij hen wegtrekt. Naar buiten toe doen de conservatieve UKIP af als een protestpartij. Een partij die volgens de conservatieve minister Ken Clark... Overal tegen is. It's against the political parties, the political classes, it's against foreigners, it's against immigrants, but it doesn't have any very positive policies. They don't know what they're for. UKIP is dan ook niet meer dan een stelletje clowns die je niet serieus hoeft te nemen. It's very tempting to vote for a collection of clowns of indignant angry people who, who promise that somehow they'll allow you to take your revenge on the people who caused it. Well, if I had a few drinks, I could call him a lot worse, I dare say. But that's all they can do is throw cheap insults. Volgens UKIP-kandidaat Kerry Smith is deze reactie typisch. Ze gooien met modder en dat betekent dus dat ze bang voor ons zijn. When people are in a lot of pain, financially, they're going to rebel. And it's, I think this is going to be a very English revolution, UKIP. Door de economische crisis hebben de Britten het vertrouwen in de bestaande partijen verloren. En daarom zijn deze regionale verkiezingen zo belangrijk, zegt Smith. Als ze zich kunnen bewijzen als goede plaatselijke bestuurders, ja, dan is dat de perfecte springplank voor het lagerhuis. And if we can show that what we do with local elected representatives, I think people are going to vote for us as MPs. Carrie Smith kandidaat voor de UKIP, de UK Independence Party in Essex. Volgens de laatste peiling zal de partij 22% van de stemmen halen. En morgen weten we de uitslag. Het NOS Radio 1 journaal Mediaoverzicht. Hier is Joris Ach, Goedemorgen. Opnieuw is een omstreden neuroloog na fouten weer aan het werk gegaan. Volgens de AD werd de man in Nederland en België ontslagen. Maar kort daarna was hij een tijd actief in Groot-Brittannië... De Britse Inspectie voor de Gezondheidszorg... heeft de man inmiddels een beroepsverbod opgelegd. Rijkswaterstaat is klaar met de grote schoonmaak op de snelwegen. Overbodige borden bij de spitstroken zijn vervangen of aangepast. Staat in de Telegraaf. Veel automobilisten hadden geklaagd over de grote hoeveelheid borden... waarop stond of en hoe hard er op die extra rijstrook mocht worden gereden. De Nederlandse spoorwegen willen dat klanten hun dienstverlening... op meer punten beoordelen. Nu tellen veel zaken niet mee, zegt de NS, zoals de fietsverhuur. En daardoor krijgt het bedrijf slechtere beoordelingen. ...dan verdient, staat op nu.nl. Frauderend wetenschapper Diederik Stapel heeft een nieuwe baan. Volgens Zakenblad Quote is hij een eenmanszaak begonnen... ...en verhuurt hij zich als coach en adviseur. Dat schrijft Spits. Zijn adviesbureau draagt de naam Pile Consult. Allemaal nieuw en anders dan ik gewend ben. Maar met mijn achtergrond op het gebied van theorie, psychologie... ...en gedragseconomie en mijn ervaringen... ...heb ik een aparte, vaak verfrissende kijk op dingen, ja. zegt Stapel. Mm -hmm. <laughs> Die moeten opvolger van burgemeester Wolse van Utrecht... Worden. Volgens RTV Utrecht zouden Ahmed Abu Taleb, nu burgemeester van Rotterdam... en Alexander Pechtold, fractievoorzitter van T66... in de Tweede Kamer goede kandidaten zijn. Het AD kijkt nog een keer terug op de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Daar waren we wel even aan toe, is de kop bij het verhaal. Het Oranjefeest maakt van Nederland in crisistijd één grote familie. Economische crisis en andere sombermakende onderwerpen... stonden op de dag van de troonswisseling even geparkeerd. Het inhuldigingsfeest heeft de belastingbetaler geen cent gekost. Dat is waar Joop van den Ende, vooraanstaand lid van het comité inhuldiging... nog het meest trots op is, zegt hij in de Telegraaf. Het comité inhuldiging is begonnen zonder budget... en met het verzoeken te sober te houden. En moet je kijken wat er is neergezet als internationaal visitekaartje, zegt hij. En Deutsches finale, Duitse finale, kop de Duitse krant beeld. Het woord finale is dan afgedrukt in zwart, rood en geel. De kleuren van de Duitse vlag. Arjen München haalde gisteravond die finale, hoorde u net al over. En Dortmund plaatste zich een dag eerder al bij het artikel. Een foto van Arjen Robben, die in de 48e minuut een tramtoor. een droomdoelpunt, scoorde. Straks na acht uur hoort u natuurlijk radio in het Radio 1-journaal Arjen Robben. En dan hebben we het ook over de plannen van minister Opstelten... om hackers maar te bestrijden met de eigen wapens. Bits of Freedom maakt zich er zorgen over. Hoort u zo dadelijk meer over. De PvdA moet vasthouden aan het strafbaar stellen van illegaliteit. Een mens die geboren is, is per definitie niet illegaal op aarde. Je woord geven, dat is belangrijk. Je ja is een ja en je nee is nee. Ze kunnen zich beter samen gaan werken met de SP en dan worden het nog mensen ook. Het nieuws van de dag: een prikkelende stelling, een gast in de studio. Het verhaal van aan het regeerakkoord kan niks meer veranderen. is gewoon onjuist, want dat gebeurt voortdurend. En uw mening die telt. Politiek is soms heel moeilijk. Luister vanmiddag van half 2 tot 2 naar stand.nl. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.